Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea... zijn mogelijk rond de 100 doden gevallen. Een dorp in een afgelegen deel van het land... werd midden in de nacht weggevaagd door een lawine van aarde en rotsen. Veel mensen lagen te slapen toen het gebeurde en werden compleet verrast. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk op de ramplek komen... omdat de toegangswegen ook zijn geraakt... Dodental kan nog oplopen, veel mensen worden nog vermist. Mogelijk liggen die ook nog onder het puin. Grote paniek en een enorme ravage gisteravond in een beachclub in Mallorca nadat een dakterras en de verdieping daaronder instorten. Minstens vier mensen overleefden dat niet en zestien andere mensen raakten gewond. Je hoort Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Of er nog vermisten zijn, dat is ook niet zeker. Het dak dat instortte was zo zwaar dat ook de vloer daaronder gedeeltelijk is ingestort. Daardoor zijn er mensen die in de kelder zaten vastkomen te zitten. En euh, nou ja, ze zouden in elk geval tot diep in de nacht bezig zijn geweest om die mensen uit het pand te krijgen. Het is niet bekend hoe het dak dakterras kon instorten. Nepvideo's van Nederlandse politici zijn moeiteloos te verspreiden op sociale media. BNR probeerde het uit met een deepfake van Geert Wilders. Ze lieten er een maken voor twee tientjes en slingerden die vervolgens online. Salam broeders, ik heb mij vanochtend bekeerd tot de islam. Er is slechts één god en zijn profeet heet Mohammed. Nou, dit heeft hij dus niet echt gezegd. Techbedrijven beloofden maatregelen tegen deepfakes, zeker in aanloop naar de Europese verkiezingen. Deze video werd alleen geweigerd door TikTok. Meta en X deden helemaal niets. Een boze Nicki Minaj fans, ze gingen gisteren naar een concert in de Ziggo Dome, maar dat begon uren later dan gepland. Nicki, waar ben je?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 Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, jouw keuze. Goedemorgen luisteraars. Uh, de koffie staat klaar, de koekjes staan klaar. De dames zijn klaar. Ja. Dus uh, wat houdt ons nog tegen om te gaan starten met twee uur... even geen rust aan de kust. Nou, en ik beloof u, het wordt geen rust aan de kust. Letterlijk. Want we hebben een bomvol programma. Ten eerste kijk ik even naar Beb. Want Beb heeft weer bladen vol met nieuws, informatie, yes. het weerbericht. Uh, de, we <laughs> hebben uh, gasten die we gaan bellen. En we beginnen dan al met onze eerste gast om half elf... En dan praten we met iemand van de organisatie van de Spartan Race die dit weekend weer plaats gaat vinden. En die gaat ons alles vertellen van het hoe en het wat en het waarom en wanneer. En nou, noem alle vragen maar op. Dan kijk ik recht voor me. Daar zit Hanny. Als u mee wilt kijken, dat kan trouwens ook. hè www.zfm-punt. Nee, ja. Punt. Live. Ja, Wat? Ja, ja. Nee, nog nee. een keer. Over, over. Er moest iets fout gaan, hè, vandaag? Ja. We wisten het. Nou, dan hebben we, we... Maar gehad. <laughs> we hebben het mag gehad, ja. gehad. zfm livenl En dan kun je meekijken via de camera. Hanni gaat ons ja. vandaag weer verrassen met haar. Ja, ik ben gedoucht. Als ze kijken, ik ben gedoucht. Ik zit er schoon bij. Ja, nou, allemaal, dat, dat, Alle ja, drie. ja, ja dat Ja, dat is ja. ook te ruiken. We ruiken Friese allemaal heerlijk fris. Ja. heerlijk fris. Heerlijk fris. Ja. Allemaal ja. naar roosjes. We hebben ja. helemaal <laughs> schoon achter de oren en droog. En um, ja. Hannie die heeft voor ons natuurlijk weer een prachtig verhaal meegenomen... Ja. waar we weer ontzettend van gaan genieten. Dat ga je in het tweede uur doen. Ja, Kun je over... al een tipje van de sluier oplichten? Ja, ik ga het hebben over... Er zijn allemaal uh, scholieren die nu voor hun examen zitten. Ja. Ik denk dat lijkt me echt een goed onderwerp om eens even uit te diepen. Ja. Gaat nou, een examen? Jouw kennende... Uh, ik, heb, ik heb voor alle <laughs> zekerheid een tna -lady aan aangedaan... want jouw ja. kennende ga ik die weer hard nodig hebben. Ja. <laughs> dus... <laughs> Maar, lieve luisteraars, zeker onze vaste luisteraars... jullie weten natuurlijk heel goed dat wij altijd beginnen... want we zijn drie vrouwen, met een liedje over vrouwen of een vrouw. En dit keer heb ik gekozen voor Neil Diamond... met het prachtige nummer Girl, You'll Be a Woman Soon. You'll be a woman soon.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 Take my Ja, Nelens Diamant, dames en heren. Wat een prachtig nummer. Die man die moet vast en zeker een dochter hebben. Want anders kan je zo'n nummer niet schrijven. Nee, nee. Wat is dat een rot moment. Als je in de gaten krijgt dat je meiden aan het opgroeien zijn. En dat je ze op een gegeven moment over moet dragen. Ja, moet <laughs> aan laten een gaan. of andere manier. Dat vind zo? ik ook... Dat met dat nummer van André Hazes. Dus wees zuinig op mijn meisje. Ja, oh. ja, ja, ja. Ja. Daar kan ik niet naar luisteren zonder te huilen. Ja. Echt Volgens waar. mij is Ali B. toen ook zo'n nummer geschreven. Ja? toen een keer bij de Wereld Draait doorgezwongen. Ja. Oh, Toen was de kinderen. hele tribune aan het lachen. Hou op, hou op. Was aan wat het de, oh, die gaan we ook een keer draaien. Wat een <laughs> ja. tranentrekker is dat. Ja. Zeg, bereid jullie maar vast voor. Voor hè? het nieuws, het een dan kunnen we erbij dat... komen tijdens het nieuws. Ja. <laughs> oh, hier. Heerlijk. Nou, jongens, jullie weten onderhand wel dat wij natuurlijk van alles en nog wat draaien. Hè? Uit alle uh, era's en uh, van allerlei soorten muziek. En we gaan nu echt oude meuk even draaien. Ja? Echt, maar echt oude meuk, wat alles te maken heeft met Zandvoort. Luister maar goed. Komt ie? Zo. Als die kinderen blaren van de zonneblaren, en papa zijn lang onderbroek laat varen. En als papa's panamaatje nog eens borstelt, en haar lichaam in een kreptecientje worstelt, dan kijkt ze naar papa en zegt wat meer je chic vindt. Lekkere het troel, wat zou je denken van een weekend? En dan gaat de spaarpot open, de familie gaat naar zee. En het kinderkoor des huizes prult met vaders prom, Was mee. Als je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 Moe met kleine Jantje die een plakkie koek pakt En de koek met jam op moeder Nieuws de loep plakt Vader maakt zich in het gedrang ook al te schappel, Met papieren boordje om zijn Adam En zo hokken en zo schokken. Wie kent mensjes in de klem Gedecoreerd met blauwe plekken klinkt door de blauwe trem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 Demonstreert papa zijn fitte wiebelkuiten En het padpak van mama in duizend kleuren Dreigt dan bij de gewervel in te scheuren Moeder wil na twaalf ijsjes aan de duik slaan Van het ijs heb ze de bloemen op de buik staan Pa met z'n je hersens als een derde rangse scheik Moeder maakt sportief de brug En pa zegt kijk eens de moerdijk Als je... We ver een de scheife wil zien, moet je naar de gaan. We Met jou weer belachelijk ram We van het spuik in Amsterdam. Je neemt een heen en en dan ben je klaar. We van het spuik in Mokenaar, de boele van. Mokenaar? Ja, toon, Hermans. Oh, jullie moeten nog even wachten. Naar Sandvoort. Ja, die oude blauwe tram... Wat heerlijk, hè, dat hij zo'n nummer geschreven ja. heeft. Het is toch ja. leuk, hè? Ik herinner me die blauwe tram nog. Ja, dat heb ik waar. zo oud ben? Daar heb, ja, zo oud ben nee. ik. Daar heb ik in gezeten. Kwam ik met mijn ouders vanaf de Rustenburgerlaan in Haarlem. Gingen we naar het strand. En ik dacht de hele weg de zee al te zien. Het was gewoon de blauwe lucht natuurlijk. Oh, ja. Dus ik zat <laughs> de hele tijd al met een reknek. Ja. Man, de zee, de zee. <laughs> ja, hey, en Johan dat... Hermans heeft toch ook hier gewoond? Jazeker. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Zeg, en we moeten sowieso trots zijn, want van de week heeft uh, gisteren met name... Ja. heeft uh, uh, Martijn Hendricks, onze wethouder van... Uh, uh, omgevingswerken heeft samen met vertegenwoordigers van de reddingsbrigade en Spaarne landen de blauwe vlag gehezen. Ah, hebben we hem weer. We bediend? hebben hem weer. De blauwe vlag, dames en heren, luister. Is een erkenning van de inspanningen die op ons strand worden geleverd op het gebied van onder andere veiligheid, waterkwaliteit. Ook afvalpreventie, staan natuurlijk heel veel bakken, dus gooi je spullen niks weg. Voor de toerist en de recreant is het een internationaal herkennings- en kwaliteitssymbool voor schone stranden met een goede waterkwaliteit. Nou, Martijn Hendricks was heel erg trots met de blauwe vlag, want het is toch wel weer het bewijs yes. dat Zandvoortse stranden. Echt tot de mooiste, de schoonste en de veiligste van Nederland behoren. Nou, dat kan, je wel zeggen, dat kan je wel zeggen. Ik hoorde van de week iemand zeggen... Ja, van de week was die zee zo vies. Oh, ja? Ja, ik huh? zei, wat dan? Oh, je kon helemaal niet uh, erdoorheen doorheen kijken. Ik zeg, nee, maar het is natuurlijk ook een organisch materiaal. Ja. Hè. Er zijn soms uh, uh, ja, uh, bepaalde Algen. planten. Algen. Ja, precies. Ja, die dieren en... Uh, ja sanderig de ja. onderstroming ik zeg nou, dus het is niet vies de zee is schoon gewoon... ik las vanmorgen wel een wat kritisch stukje in een van de kranten die ik heb namelijk dat er Europees wordt gevreesd dat uh, uh, de Noordzee vooral rond Nederland ja. tot een industrieel park wordt met windmolen. Hou op als de je windmolens de windmolens en op. alles wat daar natuurlijk wordt verzonnen. Ja. hè ja. Ja. Ja. En uh, ja, er gaan nu toch als, toch al, uh, worden nu toch al vragen over gesteld door milieuorganisaties. Nou, dat hadden ze een paar jaar eerder moeten doen. Ja. Toen, ja. toen, toen, toen de plannen op tafel ja, lagen. Ja, maar dan want... nog, dan nog ja. door, want we hebben geprotesteerd, ik weet niet hoe. Ja, heel erg. Je, Je kon ja, boven we zijn... op palen gaan zitten. Het heeft ja. helemaal niks uitgemaakt. Er staat er nee, gewoon 40, een enorm... uh, meer dan 40.000 handtekeningen ja. binnengeharkt. Ja. Nee, maar dat, ja. dat, dat was allemaal al beklonken, jongen. Die, die, die, die, uh, dat was toen minister Kamp. Ja. Die, uh, die, was, die was te laat met uh, aansluiten bij de ja. Nou ja, En de Ver. De, de deadline kwam eraan. Dus ja. hij, moest, want hij moest zoveel windmolens geplaatst hebben. Ja. Voor, ja. Maar ja, de afspraak was Ayrmuid de Ver En het is voor onze kust terechtgekomen. Ja, en dat is, het, het is, toch is wel heel demoraliserend. Heb, hè? Als, je, ja. als je zo betrokken bent en ja. petities ondertekent en demonstreert... dat je eigenlijk in je achterhoofd weet van... het, het is al beklonken. Maar dat is met heel veel dingen. We worden gewoon een beetje aan het lijntje gehouden. En onderhand liggen de afspraken eigenlijk al klaar. Ja. En mm -hmm. uh, ja, heel jammer. Um, ja. De weergoden hebben ook al afspraken hoor. Oh, we, hou op, we, we, vertel, vertel, wat heb je meegenomen aan Weerdericht? We wie er kijken is. nu nog vrolijk naar buiten ja, en ja. het is natuurlijk een prachtige ochtend. Dat is van. In, in die zin moeten we gewoon in het nu leven. Ja. Maar uh, want de, de voorspellingen, dit is van Rico Weer, onze grote weerman, die vertelt ons. Vandaag is eerst eerste mix van zon en wolken, nou die zien we. Geleidelijk aanneemt de bewolking echter toe. En later in de ochtend en zeker vanmiddag komen vanuit het zuidoosten oh. stevige regen en onweersbuien opzetten. En daarbij is zelfs een kans op hagel en lokaal ook regen, veel regen in korte tijd. Zoals nee, we hè? natuurlijk van de week mee hebben gemaakt. Ja, dat was ook zo plotseling. Toen ons dorp weer onderliep. Nou, ja. nou dat ja. geldt in ieder geval vanaf twee uur vanmiddag in de provincie Utrecht, maar ook in Noord-Holland, code geel. Um, er is weinig wind en het wordt een graad of 19. Nou, vanavond blijft het bewolkt met talrijke buien. Er is ook een aanhoudende kans op hagel en onweer en veel regenwater. En ja, dan gaan we natuurlijk na een weekend... er in ons dorp ook weer van alles te doen is en vooral buiten... En dan is het voor zaterdag eerst bewolkt, regen in de vroege ochtend en ook nog flink. Maar geleidelijk aan wordt het droog en breekt de zon door. En in de middag komt er verspreid over de regio, dus de hele regio hier, wel weer enkele regen of onweersbui mogelijk. Maar laten we toch die droge momenten koesteren bij 19 graden en matige zuidwestenwind. Zondag begint droog met een mix van wolken en zon. In de loop van de middag komen we weer opnieuw buien. Maar dan is het een graad of 22, wat warmer. En waar er een zwakke totmatige Zuid-Zuidwestenwind. Kortom, als ik naar de weerpluim kijk, dan gaat die op en neer en op en neer en op en neer. Dus we moeten maar gewoon de momenten plukken: het wordt wipweer. <laughs> niet dan? Ja, dat is nee, jongen. De, Bedankt voor je uh, bijdrage met, met uh, de leerberichten. We ja. zijn er niet echt heel blij mee. We nee. hadden beter gehoopt. Dat kunnen we moeilijk. Maar we krijgen van alles wat... Of Everything van daarna. Prachtig nummer wat ook mooi aansloot op het weerbericht, hè? Dat was, uh, ja. Van alles wat. Van alles ja. wat. Ja. ja, wat doe je eraan? Ja, helemaal niks. Nou, ik zag ze uh, van de week suppen in de. He, zag je die beelden van Zandvoort? Dat ja. ze aan het suppen waren in de halve straat. In de ja, in de de oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat was me wel wat, zeg. Ja, ik dacht he? dat het de laatste jaren wel goed ging, maar dat is niet zo. Want ik heb een koningin die woont. Een koningin. Een vriendin. Ja. <laughs> Nou ja, zo, ik naast de zo koningin. hoog wil ik nou ook weer niet aanslaan. Ja, kennis van Hoewel, mij. Ik, ik heb een goede vriendin en die woont op de koninginweg En die heeft al maanden een ondergelopen kelder. Hè? Ja. Al maanden. Terwijl ik dan vertel hoe, hoe die landjes in de, in de duinen ondergelopen zijn... loopt zij gewoon elke dag met emmertjes daar de boel te redden. Maar dat kan de brandweer toch met pompen uh, weghalen? En dan loopt het weer vol. Echt? Ja. Het is zo, zo verzadigd. De, de, de mm. grondwaterstand ja. is blijkbaar zo hoog... Ja. Oh, vreselijk. Het is niet te geloven, ja. Ja, er is ook heel wat naar beneden gekomen, hè? Ja, en ik zeer ja. kort. Ja, nou, het ging weer heel goed. Ik loop natuurlijk elke dag met die hond in de duinen. En die landjes die waren weer droog aan het worden. Ik denk, nou, wie weet, hè? Rijst aanplanten, dacht ik nog zo goed voorstel. Ja. Maar ze lopen weer onder. Na ja. van de week loopt het weer onder. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zeg, dames. Ja? Uh, ik, ik kijk zo even op de klok, hè? We gaan aardig naar het tijdstip toe waarop we gaan bellen. Ja. Met uh, Martijn uh, Dekker ja. van Spartan. De man van Spartan. Uh, ja, de man van Spartan, uh, van Spartan bedoel ik. Ja. Spartman. <laughs> uh, ja, spannend. We gaan, we gaan hem bellen, want we willen natuurlijk heel graag weten... Uh, uh, uh, wat gaat er allemaal gebeuren dit weekend? Als ja. je al door het dorp rijdt en loopt... zie je natuurlijk, uh, als je bij de boulevard in de buurt komt... al die toestellen al klaarstaan. Ja, ja, ja, ja. En dan denk ik, oh... ik ik kan me niet voorstellen, ik zou aan een zo'n touwtje hangen. zou ik al klaar weet je wel? Ja, ik en dan, ga, ik zou als niet je ze beginnen, joh. joh ga, als je die, ga, die mensen ziet. Dan zie ga, je ze ga, rennen ja, met ook nog eens een keer zoveel kilo's op hun ja, rug. Ja, ja, en dan ja, moeten ja. ze dat hele circuit. Al die, die afstanden ja. en al die disciplines ja. tussendoor. Oh, ik maak me veel te ja, druk. Nee, ja. emotie. Maar ja. ik moet Echt? ook wel zeggen, voor een niet-sportieve vrouw. Ik ben absoluut geen sportieve vrouw, laat het maar gezegd zijn. Ik ga ik altijd kijken, want het is echt. Maar uh, Beb, je kan wel meerennen. Net als bij de wielrennen, dat doen Mas, ze toch ook? Maar zo weekend. <laughs> ja, het is echt niet te geloven. Maar soms denk ik wel eens. Ik, ik, ik wou dat ik dat ook kon. En als ik dan zo'n, zeker die vrouwen, hè? Ja, ja, ja. Helemaal gespierd en gedaan, en dan denk ik. Oh, dat denk ik echt. Dat denk ik echt. Het volgende. <laughs>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 ik dam die dik uit de jury was en bijna was steeds Ik wou dat ik jou was. Ja, en dat denk je dan echt hoor. Als je die mensen met zo'n mooi gespierd lichaam. Maar ja, je vergeet. Maar je moet niet uh, vergeten dat die mensen al, al jaren heel intensief trainen naar zo'n moment toe. Ja, ja, ja, ja. Ja, en uh, Beb, jij gaat er nu achter komen hoe, hoe, oh, hoe dat zwaar hoe? dat is, hè, ja, die, ja, ja, die Spartan ja. race. Ga je meedoen? Nee. Oh. Maar we hebben vandaag de eer Martijn Dekkers. De man van Spartan, Martijn Dekker... is bereid uh, met ons wat te praten over deze Spartan-run. Waar hij de tijd van haalt, mag God weten. Want het is ongelooflijk druk. En hij is de man. De organisator. De toezichthouder, de coördinator. Ben je er nog? Martijn, ben je er? Ja, ik ben, er oh. ik ben uh, uh, met een grote glimlach aan het luisteren. Naar al die ja, jij denkt, ga maar. door, ga door, ga door. Ja, dat is leuk. Nou, hartstikke, ja. hartstikke fijn dat je ons even te woord wilt staan. De Spartan Run, Martijn. Ja. Zandvoort, altijd ontzettend trug, uh, Trots op de Grand Prix. Daar weten we ja. al weer van alles van. En de Spartan Run, we zien de apparaten groeien. De ja. geruchten gaan er rond. In, ja. in de krant staat meer dan duizend deelnemers. Vertel ons: Spartan Run. Waar komt het vandaan? Wat is het? Sparta. Sparta race. Ja, Spartan race uh, als je heel ver teruggaat in de geschiedenis naar het oude Griekenland hebben we natuurlijk Sparta. Uh, ja. uh, uh, uh, voor ons nu ook nog steeds een beetje de heilige grond. Daar is ook het wereldkampioenschap uh, is, daar, is daar vaak te vinden. Uh, en daar begon ze natuurlijk echt hè, met zware trainingen, op jonge leeftijd al. Um, Berg op sjouwen... Uh, leren speerwerpen, leren vechten, klaarmaken voor de strijd. Nou, ja, ja. Die uh, hele harde periode die hebben wij natuurlijk nu niet meer. Maar we willen natuurlijk wel ook hè, het harde element mag best een beetje terugkomen. Want mensen, mensen, die uh, vinden een uitdaging best leuk. Absoluut. En een uitdaging ja. natuurlijk op ieders eigen niveau. Want wij zorgen ervoor. Hebben we hebben heel verschillende obstakels. hebben. We... Ja. Hey. Dat was oh een obstakel. Oh jee. Ja. Ja. Oh jee. Oh jee. Dat was Martijn. Martijn is afgebroken. Wij gaan uh, even wat muziek draaien en Martijn dan gaan, gaan we heel snel. Ja. gaan we weer uh, kijken of die contact uh, met ons... Zeg, uh, Dolly, wij vallen al af. bij het eerste obstakel. Ja, ik wou het zeggen, dit was het eerste obstakel. Hou op, hou op. Ja, ja, ja, ja. Nou, Bia, kom mee. Martijn, via, we ga je weer bellen. Via. Vieni via die qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio. Pieno di muziek. And woman gets this home It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do chibu, chibu. do do do do do chibu, chibu. do do do do, do. Yeah, yeah.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 Ja, zo'n mooi nummer en dan ga ik het afbreken want uh, we hebben Martijn weer aan de telefoon. Ja. En we gaan het gewoon opnieuw proberen. Hij, uh, de, zojuist werd de verbinding verbroken. Maar we gaan opnieuw beginnen met het gesprek met Martijn van de Spartan Race. Ja. Martijn, je vertelde ons van de oude Grieken... Yeah. Waar, uh, ja, uh, Sparta, waar natuurlijk uh, het sporten en vooral het, uh, het uitblinken in sport een ding was. Ja. Maar dat, gaat, dat is nu... Uh, voor het hoeveelste jaar is het hier in Zandvoort, Martijn? Voor het vierde jaar zijn we in, uh, zijn we in Zandvoort uh, ja. te vinden. En ik ja. kijk elk jaar... Ik zie dan mensen hollen over het strand. Ik zie mensen over de boulevard met uh, kilo's uh, gewicht op hun rug. Ik zie grote klimrekken. Ik ja. heb begrepen dat de start op zaterdag is tussen 9 en 11. En ja, ik heb ook gelezen, want ja, je leest je eventjes in... ...omdat als zoiets gebeurt, dat er meer dan duizend deelnemers zijn... ...maar ook uit het buitenland. Dus het is een ja. internationaal gebeuren, Martijn... Ja, zeker. Nou, ik denk dat wij uh, wel uh, nou, meer richting de 2000 deelnemers gaan... Jo. dan uh, rond, de, rond de 1000. En, uh, we hebben natuurlijk hè, die drie verschillende afstanden... en we hebben de, de, de, de kidsrace. Hebben we. We hebben op vrijdag hebben we nog een, een team-event... daar doet een groep van 40 mensen ongeveer Dat is vandaag? Uur dat is vandaag inderdaad, in ja. vanaf 6 uur. En oh. dan uh, morgen is inderdaad om 9 uur start de 21 kilometer. En waar start start De... De start die, uh, we starten in, uh, in het centrum, bij het uh, bij het water van Zandvoort. Okay. Start. Ja. En om negen uur starten daar eerst de, ja, de, de, de, de competitieraces, Dus echt de mensen die voor het podium willen gaan. Voor die uh, voor die gouden medaille. Uh, ja. Die ze dan kunnen verdienen. Of de tweede of de derde plaats. En daarachteraan komen eigenlijk de recreatieve lopers. Die het leuk vinden om daar hun, uh, hun uitdaging in te zoeken. Dat, dat, iedereen mee. heeft zich al ingeschreven en ook wat geld ja. ingelegd om dit allemaal natuurlijk te creëren. Maar ja. ik begrijp ook met de uh, competitieve lopers dat dat uh, dus mensen zijn die, dit, die een agenda hebben en die misschien uit Duitsland overkomen of uit Engeland. Ja. Amerika, uh, we hebben zelfs, zelfs uh, vorig jaar en de mensen die kwamen uit Abu Dhabi, kwamen ze hier naartoe. Dus ze komen echt over de hele wereld, komen ze ook hier naar Zandvoor toe? Waanzinnig, waanzinnig. Ja. Hé hey Martijn, ik heb voordat wij spraken even het weer voorgelezen. Mm -hmm. En dat wordt zeer wisselvallig en buiig. Wat voor ja. weer hebben jullie nou het liefst? Een beetje mild, een beetje warm, ja. een windje. Wat is nou ja. lekker om zo zwaar te sporten? Je doet net alsof ja. jij de volkers zorgt. Ja, ja dat ga ik namelijk... Ja. Kies ga ik, maar, kies maar wat je wil. ga ik even overleggen namelijk. Ik, ik vind bij ja. buien, bij buien heb je mogelijkheden dol. Ik, ik, ik, ik heb al heel erg naar weer weergehouden, heb ik ergens ook een bericht gestuurd. Okay, uh, ja. We hebben natuurlijk een flinke regenval al gehad. Ja. Uh, dat is een uitdaging met opbouwen, maar tijdens een, tijdens een loop, uh, tijdens een run... ...is het niet heel erg ideaal om 30 graden te hebben. Uh, okay. met, met hardlopen en zeker met een opstokkerun moet je er zeker van uitgaan... ...dat je de, de, de temperatuur dan al gauw 10 graden extra voor jezelf aanvoelt. Dus dan zou je met 40 graden lopen. Dus ik denk dat het weer wat wij krijgen... ligt onder, 15, tussen de 15 en de 18 graden. Ja. Het zijn ja. En uh, af een keer een buitje tussendoor, dat verfrist weer eens wat lekker... Dus dat is best wel een hele fijne temperatuur om, te, uh, om, om zo'n run-up te doen. En zeker bij Zandvoort hebben we natuurlijk uh, het zeewindje wat er dan bij is. Altijd. Dat, uh, ja, ja. Is altijd wel dus dit is heerlijk. eigenlijk de uitdaging voor de kijkers. Dames en heren, een beetje sportief zijn. Gewoon die, uh, die poncho aan... Die, uh, die braadzak en kijken. Gewoon kijken. Ja, zo'n ja, festivalponshowtje bedoel je? Ja, zo'n ponshowtje. Ja, Ja, Blijf je ja. lekker droog en dan kan je ze mooi allemaal zien. Uh, Ongelooflijk. Ik zijn van harte welkom. En dat het helemaal ja. een, een, een heel mooi event is. We hebben um, zaterdagavond uh, om uh, half elf uh, hebben wij de night sprint. De, uh, dat is de vijf kilometer afstand. Uh, eigenlijk ja we starten in het donker en we gaan uh, die, al die atleten gaan er, hebben hebben ongeveer 400 deelnemers van die gaan dus die vijf kilometer met hoofdlampjes met verlichting sommigen hebben zelfs verlichte rokjes aan is uh, dus eigenlijk gek uh, ja, de, de, en waar start, de, gewoon, start dat dan vandaan Martijn waar start dat zijn die starts altijd vanuit het dorp ja, we hebben echt al vier jaar lang starten wij altijd vanuit, uh, vanuit het dorp. willen we okay. ook, hey, de ondernemers uh, ook, ook erbij betrekken? Ja, ja goed. Uh, we, we, we, we, samen met de ondernemers maken we natuurlijk ook een heel mooi evenement. Ook op het strand, met de strandtent-eigenaren. Uh, Leuk, joh. Uh, promoot natuurlijk ook, hè, alle deelnemers. Ga ook naar de lokale ondernemers toe... Um, daar steun je hun ook weer mee. En wij hebben een hele mooie locatie om uh, elke keer weer uh, zo'n mooie race neer te zetten. Hé hey Martijn, nou las ik ook dat er, een, een, een, uh, er parasporters meedoen. Klopt. Vertel daar eens ja. over. Wij um, zijn wat dat betreft in, uh, in, bij de race en zelfs eigenlijk in Europa zijn we een van de eerste geweest die echt wel uh, de para's uh, meer in deze sport hebben betrokken. Ja. Verschillende soorten runs van obstakelruns die zijn er wel. Wij zijn echt met de paars begonnen. Een van onze ambassadeurs is een para-atleet... die mist een deel van zijn arm. Ja. Um, en er zijn mensen die missen, missen een deel van hun been... die lopen dan met een, met een, met een bleed. We hebben zelfs een atleet die, uh, die mist echt... zijn hele been die loopt met twee krukken. Aanzierig. En die lopen ook deze run. En daarmee ja, laten ze ook zien dat eigenlijk... wat je eigenlijk ook hebt... of wat er ook met je aan de hand is... Je kan die hier aan meedoen. Het is echt voor iedereen toegankelijk. Maar een dan wielis, is een we weg. Het is niet zo dat zij apart starten. Ze lopen gewoon mee, Martijn. Nou, we hebben wel inderdaad altijd. Zeker is ook een paracompetitie. competitie Dus dat ja. is echt alleen voor de paar atleten dus Die starten inderdaad wel apart. Maar ze ja. gaan gewoon in de normale run mee. En zij vinden een weg om die obstakels te kunnen halen. En dat zijn oh. verschillende manieren wat je, wat je daarmee kan, kan bedenken. Maar dat doen zij zelf. En op sommige punten passen we ietsje aan. Uh, dat, uh, um, de, om dat mogelijk te maken. Over het algemeen vinden zij zelf die weg... om toch die obstakels te overwinnen. En nou, dat is echt een heel mooi voorbeeld voor, uh, ja, eigenlijk voor iedereen. Ja, dat denk ik ook. Want een wil is, is een weg, wordt hier even uitgebeeld. Oh, en Martijn, de, de, de oude Grieken, dat tot daar aan toe vier jaar nu in Zandvoort... maar hoe lang al in de wereld, heb ik begrepen? Ja, Wanneer is cool. dat nou weer opgeleefd... om, om zoiets te gaan doen... Nou, heel lang uh, geleden. Ik zou niet eens weten hoe lang precies. Het is in Amerika begonnen. Er is uh, de grote baas van Spartan Race. Uh, dat zit in Amerika. Daar komt het ook, ook vandaan. Ja. En uh, ja, hij is ooit op een, op een range, is hij begonnen uh, met, uh, met trainingen. Een soort bootcamp trainingen. Ook met obstakels, met sjouwen, met materialen. Om, om sterker te worden door, door het water heen. En zo is dat eigenlijk langzaamaan uit, hij is eigenlijk. Ik wil eigenlijk zo het gewoon Miljoenen mensen wil ik van die bank afhalen ja. en aan het bewegen krijgen. Want het is zo goed voor je, het is gezond voor je, het is lekker om buiten te zijn. Kom van die bank af en doe mee. En zo is dat eigenlijk uitgegroeid tot de ja, wereldwijd. Van Amerika tot Nederland, tot aan China. Bedenk het, uh, Spartan heeft is eigenlijk over de hele wereld te vinden. Hartstikke mooi, ja. Maar, maar als, als je daaraan mee zou willen doen... ik, ik denk dat dat een enorme discipline uh, en, en trainingstijd vergt, toch? Nee, het is nee? Uh, uh, voor sommigen uh, wel, maar zeker in vijf kilometers echt wel toegankelijk uh, voor bijna iedereen. En je oh. hoeft niet alles per se te hard lopen. Je kan een stukje wandelen tussendoor met een obstakel. Die probeer je voor jezelf. Lukt het niet? Nou, dan staat er altijd een, een andere oefening tegenover. Die oh. zou kunnen, of je probeert het nog eens. Je kan je eigen uitdaging daar ook in vinden. Wat, wat, wat niet wil zeggen, Dolly, dat je nou morgen ineens tussen het publiek uit moet hollen en dat net in moet gaan. Nee, moet, hè? Je, je, je, je, moet je, je moet je wel inschrijven. inschrijven. Je moet je wel inschrijven. Over, natuurlijk. Ja, nee, ik ga niet zomaar altijd. in iemands net hangen. Dat doen we nee. niet. Nee. Nee. Jullie mogen altijd nog inschrijven. Dat kan nog steeds. Oh, dat kan nog steeds. Zeker, meedoen? Ja, zeker kan dat nog. Dus uh, vandaag zeker nog mogen komen in te schrijven via En dan kunnen mensen zeker nog meedoen als ze denken naar, naar het luisteren. Hé, hey, ik wil dit toch wel eens proberen. Zeg, en ook we? kinderen hè, uh, Martijn. Ik las ja. dat er ook speciaal uh, voor kids van vier ik, ja, dames en ja. heren, u hoort het goed hoor. Ja, vier ja, Ik aardig. heb een goede leesbril van vier tot veertien jaar. Ja, klopt. Op zondag hebben we drie verschillende afstanden. Ja. Voor de, eh, voor de, voor de kleinste, nou, dat is on nou, ongeveer uh, een, uh, een kilometer. Uh, dan krijgen we de, de middencategorie, dat is anderhalve kilometer. En dan krijgen we ongeveer drie, drieënhalve kilometer voor, uh, voor de oudste. En Die hebben ook daar veel kinderen ingeschreven, Martijn? Zeker, we hebben denk ik uh, rond uh, 200, 250 kinderen oh. die ook nog op zondag mee gaan doen. Wat oh, leuk! Is... En welk traject doen die? Die pakken ook eigenlijk een deel van het gewone parcours. Die starten niet in het centrum, die nee. starten uh, op het uh, Van ja. uh, Daar starten zij... En dan gaan ze eigenlijk een deel het strand over. En dan gaan ze weer een stukje de boulevard over. Dan weer een stuk strand. En ze eindigen eigenlijk ook op hetzelfde finishterrein waar onze gewone race altijd... Uh, op het altijd, Badhuisplein. Altijd op het Badhuisplein, ja. En dan is eigenlijk het... Uh, de finish voor iedereen en ook voor de, voor de kids, die past natuurlijk iets aan dat het wat lager is, maar dat is altijd het einde van sportrace. Het, het vreugdevuur uh, waar je overheen springt en dan kun je je mooie medaille in ontvangst nemen. En wow. hoe, laat, hoe laat gaat dat ongeveer gebeuren? Want ik denk wel dat heel veel zandvoorters dat ontzettend leuk zullen vinden om de kinderen aan te moedigen. Ja, de, kinder, de kinderrace die begint uh, op zondag om twee uur. En dan beginnen de jongsten. Dan om kwart over twee is de, is de, de middellange afstand. En de langste afstand voor de kids die is dan om half drie. Ah mensen, nou jullie horen het. Hoe leuk zou het zijn? Ja, überhaupt natuurlijk. Ga kijken, want je weet niet wat je ziet. De, al die Zinlendere mensen die effecten. al die, die, die ja. waanzinnige obstakels trotseren... en. Maar vooral, ik, ja, ik heb dan weer wat met kinderen. Maar hoe leuk zou het zijn als we in grote getalen daar naartoe gaan... om die kleintjes aan te moedigen, toch? Zeker. Ja. Een mooie ontvangst zou je niet kunnen hebben bij de finish. En ook Lijkbaar. bij het parcours langs zeker. Is ja. het fantastisch om ze aan te moedigen om te kijken. Ja. kinderen en gewoon atleten, hoe, uh, hoe goed ze hun best doen... en al die obstakels overwinnen. Ja, want ik denk ook dat de mensen, heel veel mensen zich niet realiseren... hoe uniek het is dat wij dit evenement hier in Zandvoort mogen verwelkomen. Dat wou ik zeggen, daar ben ik wel heel trots op. Ja, ik ook. Ja, het is het enige Spartan Race in Nederland uh, op dit moment uh, die, we, die we hebben. Dus uh, nou. uh, Sandvoort is de enige locatie in Nederland op dit moment. Natuurlijk kunnen we uitbreiden, maar ja. we krijgen mensen van de hele wereld na deze mooie badplaats. Nou, hoe ja. mooi is dat om ja. dat hier, uh, hier te mogen doen? Helemaal ja, En okay, ja. ja, Wat fijn Martijn dat je even de tijd vrij ja. hebt gemaakt. Wat wil je ons nu nog toeroepen wat wij jou zijn vergeten te vragen? Nou, eigenlijk geen vragen. Het enige wat ik de mensen wil meegeven. Uh, kom vooral kijken, kom vooral meedoen als, uh, als je wil. En uh, ja, wij eindigen altijd een beetje uh, met de mooiste kreten van, uh, van Spartan. Uh, die komt ook uit Oude Griekenland. Spartans, what is your profession? En dan schreeuwt iedereen heel hard: Aru! Uh, wat? Aru! Aru! Uh, uh, ja, ja het, is, het, is een, het, is een, het is een kreet is het wat uh, wordt wat uitgeschud. En eigenlijk elke Spartan die er vaak aan meedoet, die, uh, die kent die kreet zeker. Dus uh, die zal vast en zeker ook voor de bezoekers nog een keer te horen zijn. Hey Martijn, ja. jij bent dan uh, de, de man, noem ik dan maar even voor het gemak zo, van de Spartan in Nederland. Ga, ga jij die grote jongens die morgen voor de, voor de echte gouden medaille komen, ken je die? Ben je bekend met, uh, met de deelnemers? Ja, nou, ik ben zeker niet de enige, want ik heb echt een hele ploeg met mensen die, ja, ik. Uh, die hier ook keihard aan werken uh, om dit evenement uh, waar te maken. We mensen uit, uit Nederland, uit België. Uh, we hebben een, een bouwteam die, uh, die dat allemaal doen. Dus die, gaan, die, die krijgen zeker ook alle credits. Uh, ja, zeker. Dit kan je en, ook niet in je eentje doen. Nee, zeker. Nee. En we hebben inderdaad zeker een aantal... in onze sport een aantal bekende atleten. En uh, ja, die zijn zeker bekend bij ons, ja. Spannend. Nou, nou Spannend. Te, gek, te gek, te gek. Nou, wij, wij gaan weer uh, in, in de braadzakken naar de boulevard aanstaande zondag. En ja. die hebben we waarschijnlijk helemaal niet nodig. Want het is gewoon heerlijk weer om dit allemaal te gaan bekijken. En we gaan straks Absoluut. even in overleg of we toch niet volgend jaar gedrieën... de vijf kilometer mee gaan trainen. Ik zag in ieder geval toen bij het inschrijven... zag ik al spieren hier aanspannen. Namelijk de oogspieren. Ik zag allemaal grote ogen in één. Huh? Mijn, mijn koptelefoon werkt niet. Ik hoor het niet helemaal allemaal. Ja, ga de uitdaging vooral aan. En ik weet zeker dat jullie die finish kunnen halen. Dat jullie ongelooflijk trots zijn... als jullie helemaal uh, over het vuur zijn gesprongen. dan nou, ga ik je meteen even vragen hoor. We zitten hier met verschillende leeftijden. Maar um, we hebben nu kids... Noemd. Wat is nou de oudste deelnemer, Martijn? De oudste deelnemer die wij volgens mij in Nederland hebben gehad. Ja. En we hebben zelfs, um, dit is in Amerika volgens mij iemand van uh, rond de 95 uh. die, uh, die daar aan mee En volgens mij onze de oudste deelnemer in Nederland is loopt uh, richting de 70. Geweldig. Mooi, mooi, mooi. Ja. Geweldig. Nou, heel veel dank voor jouw uh, uitgebreide informatie en heel veel succes. En uh, we gaan elkaar uh, zien. Komend ja, weekend, ziek, Spartan Race in Zandvoort-aan-Zee. En uh, dank jullie wel dat jullie uh, Zandvoort hebben gekozen. En heel, heel veel geluk en lekker weer. En uh, heel veel publiek. Ook namens Hanny en mij. Ja. Super, dank jullie wel. Veel plezier. Heel, en uh, tot ziens. Vraag gedaan. Dag, Dan, Martijn. Tot ziens. Dag. Dag Martijn. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Ja, het is toch wat, hè? Beiden, geen excuus meer, hè? 95 jaar, een deelnemer in Amerika. Ja, ja maar hij zei 90. 70, hè? Hier, ja, 70. Hier 70, dat dat, ja, ja, ja, ja, ja Dat vind ja, ik wel even. realistisch verklinken klinken. Ja, ja, hier, ja, dat is wel prettig. Ja. Ja. Dat hoef jij niet meer, beb Nee, dat nee, <laughs> gaat niet meer. Nee, over twee weken word ik namelijk... Nee, we doen het nee. niet meer. Nee, ja, <laughs> nee. Uh, oh, oh, oh. oh, slip op de muziek <laughs> <laughs> Nou, we gaan nog even verder met spit uh, met, uh, en uh, dat doen we samen met Chris Isaac. I knew uh. Chris Isaac met The Wicked Game. Dat zijn weer een heel ander soort spelletjes... Hè, die dan uh, gespeeld worden. Yes. Maar goed, uh, de spelletjes hier. We hebben net een, een uh, prachtig gesprek gehad... No. met uh, or, een van de organisatoren van uh, de Spartan uh, Race... En uh, we gaan in het komende uur ook een uh, fantastisch gesprek hebben. Ik weet zeker dat het een leuk gesprek wordt. Namelijk met Wendy Moore. De Zandvoortse Wendy Moore. Vroeger uh, was ze een begenadigd paardrijdster. Nu is ze een uh, meer dan beroemd aan het worden uh, zangeres. En uh, ja, singer-songwriter is ja, ze eigenlijk. Hè? Want ja, ze, ze ja. schrijft zelf al die liedjes. Dat is niet te geloven. Dat nee. kan ze hartstikke goed. Ja. Maar uh, Wendy heeft nieuws. Groot nieuws en uh, daar gaat ze ons in het volgende uur over vertellen. Uh... Nou, wat ik ook leuk vond, uh, eigenlijk, wil ik heel, heel erg op, op terughaken over de, uh, wat, wat Martijn ons vertelde. Dat ze besloten hebben om de middenstand zo enorm te betrekken. Zowel in het dorp als op het strand. En yes. uh, daar zullen de strandpachters enorm blij mee zijn. Maar, maar de strandpachters blijken toch wel een groot probleem te hebben. Waarvan ik denk, jongeren, kom op. Beb gaat ons erover vertellen. En daar zullen ja. we er misschien nog wel even over nakijken. Beb, vertel wat ja, is het probleem bij de het strandpachters? Het grootste probleem bij de strandpachters is ook weer dit jaar personeelsgebrek. Het is een vervelende situatie die sowieso uh, krapte op de arbeidsmarkt in dit jaar, oh, in het hele land, maar in de horeca heel erg. En dat is ook weer langs onze Zandvoortse kust. Um, ook, ook in andere kustplaatsen vanzelfsprekend. Dus de, de strandpaviljoens zoeken bedienders, keukenhulpen, barmedewerkers, chefs. Natuurlijk de mensen die de strandstoelen slepen. Overal zijn personeelstekorten. En daar hebben de strandpaviljonhouders vorig jaar van alles op verzonnen. Ze hebben de menukaart beperkt. Ze hebben in hun familie uh, steun gezocht. Ze hebben zelfs dat uh, uh, je met de telefoon moest bestellen met barcodes... Um, dat is voor heel veel mensen niet gastvrij. Vooral oudere mensen die niet de hele tijd... met de smartphone in de aanslag lopen. Die gingen dan ook weer weg. Wat is er toch aan de hand? Wat is er met de jongeren? We hoorden daarnet dat er een zeer grote sportieve groep mensen bestaat. Maar um, de jongeren, en dat is niet onbelangrijk... die hebben geen zin meer om bij die strandtenten te werken. Het is heel intensief. En natuurlijk, als de temperatuur buiten oploopt, zeker... De klanten willen dan snel geholpen worden. De bedieners worden voortdurend gewenkt. Moeten hard op en neer lopen. En nou blijkt het dat jongeren dan toch voor liever voor kiezen. Om naar eh, festivals te gaan en met vrienden door te brengen. In zoverre de info over wat er de jongeren eh, ontbreekt aan lust om op strand te werken. Maar hierbij toch een oproep. Uh, ga naar het strand. Ga lekker werken. Steek je handen uit de mouw. Dan hoef je niet meteen in de netten van Spartan Race te hangen. Maar dan kun je toch lekker uh, lichamelijk bezig zijn. En, uh, nou, en een het, enorme behoefte aan uh, personeel bij de strandpaviljoens. Kom op Ja jongens. En ik kan je verzekeren. Kijk, ik heb zelf ook natuurlijk jaren op het strand gewerkt. Want vroeger was dat gewoon vrij normaal. Als je in ja. Stadvoort woonde. Dan ging je in de zomer uh, werkte je op het strand. En, en een eer. Alle vakanties. In, het, in, ja, ja, maar, een beetje showen met die bladen het is, op de paviljoen. Ook, ja. ook, maar het is gewoon heel leuk werk. en ja. uh, Het zou zonde zijn, als je later wat ouder bent... dat je dat niet in je herinneringen mee kan nemen. Mm -hmm. Want uh, het werken op het strand is teamwork. Ja. En met een beetje mazzel heb je gewoon altijd een heel leuk team... met gemotiveerde mensen. En het verdient natuurlijk enorm lekker. Hè? Mm -hmm. Laten we wel wezen. En uh, ik, ik kan me ook nog herinneren, uh, toen ik jong was... we zochten een stoelenman... En uh, een jongen bij mij in de klas... die wilde dat graag gaan doen. En toen heb ik hem meegenomen naar huis. En het eerste wat mijn moeder zei... van hoe wil jij stoelenman worden... met die twee elastiekjes die langs je lichaam zitten. <laughs> en ja, toen zegt ze... Je moet, je moet toch echt wel kracht in je, in je body hebben. Ja, en toen ja, zei hij, ja. ik verzeker u, dat heb ik. En die uh, jongen die heeft zich toen ontwikkeld... tot zo'n mooie man... Want Geloof me, als je altijd met die bedden loopt te slepen en te doen. En je, je krijgt een prachtig figuur. En dat nou, kreeg hij op, ook. Kijk, nog iets. is aan dames geen gebrek ja. hoor. Had die, uh, dat kan ik je verzekeren. Nee, maar het is gewoon ook een soort virus wat je daar oploopt. Uh, het is zo leuk dat je als het afgelopen is, dan val je een beetje in een gat. En dan als het februari wordt, krijg je vanzelf weer de kriebels. En dan wil je weer. Dus jongens. Ga het gewoon proberen. Doe het nou. Meld je bij een strandpaviljoen en ja. pak wat waar je goed in bent. Try it. We yes. gaan onze laatste dubbe draaien voor dit uur. Uh, daarna gaan we even naar het nieuws en de reclameboodschappen. En dan zijn we straks natuurlijk weer bij u terug met de column van Honey. Try it.